9 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Dat meldde bronnen in Brussel. Door het overnemen van enkele honderden migranten... willen Berlijn en Parijs vooral laten zien dat Italië er niet alleen voor staat. Veel bootvluchtelingen komen via Italië de EU binnen. Eurocommissaris Timmermans zei vandaag dat de Italië de stroom nauwelijks nog aan kan... en riep andere EU-landen op om het land te helpen. Het COA gaat morgen in gesprek met burgemeester Bruls van Nijmegen over de opvang van asielzoekers die overlast veroorzaken. Volgens Bruls worden deze criminele asielzoekers rondgepompt van het ene AZC naar het andere. Volgens het COA is daar geen sprake van. Een groep van zo'n twintig asielzoekers zorgt in Nijmegen sinds april voor veel overlast. Ze stelen en hebben werknemers van het AZC met de dood bedreigd. De controle op de bouw van huizen, kantoren en andere gebouwen blijft in elk geval voorlopig een taak van de gemeente. Minister Plasterk stelt de privatisering van het toezicht voorlopig uit. Vandaag bleek dat de Eerste Kamer nog veel bezwaren had tegen het wetsvoorstel. Ook de grote steden vrezen voor de kwaliteit van de bouw als het toezicht door een private partij gedaan wordt. Plasterk geeft de gemeente nu tijd voor aanvullingen op zijn wet. Peter Sagan is uit de Tour de France gezet. De wedstrijdjury bestraft hem daarmee voor de elleboogstoot... die hij vanmiddag in de sprint uitdeelde. Mark Cavendish belandde daardoor in de hekken en kwam ten val. Volgens de eerste berichten heeft hij daarbij een schouderblessure opgelopen. Aanvankelijk leek Sagan alleen een tijdstraf van 30 seconden te krijgen. Maar na overleg heeft de jury de wereldkampioen alsnog uit de Tour gehaald. Het weer, vanavond en vannacht in het noorden veel bewolking... met kans op wat regen, het koelt af tot een graad of 13... Morgen stroomt warmere lucht het land binnen. In het midden en zuiden wordt het dan ongeveer 25 graden. In het noorden is het bewolkt en een graad of 22. Dit was het... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerheers. Dit is de zomer van ZFM.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 We'll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 Blackest nights. Sails on the horizon. Dragon ships in sight. Guns arollin'. with the west of sunrise everything is still inside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 Motherhood of the Snake. Zo so heet dat volgende nummer. En de band is Testament. <laughs>